Ja, die kant uit tenminste. Maar in dit tempo doe ik er de hele dag over. Moet er mee rijden. Nou, graag. Stap maar in. Oké. Okay. Ik wist niet dat ik zou moeten lopen. De bus ging niet verder dan de afslag. Groot gelijk. Ik zou het beveren niet laten verknallen door zo'n rot als dit.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 Er gaat zeker niet veel om, hè? Nee, maar er gaan hier wel veel weg. De mensen willen niet zo'n gat als dit blijven. Gelijk hebben ze. Ze gaan naar de grote steden, naar Amerika. In het hele tal is er geen enkele jonge jongen of meid meer te vinden. Het is op sterven naar dood. Nou, dat treft dan. Lekker rustig. Hier dus een meuk. Hoe heeft u deze negerij kunnen kiezen? Mijn vrouw kwam er vandaan. <laughs> dan moet ze wel de eerste figuur in de geschiedenis zijn die hier ooit weer terug wil komen. Nee, ze komt niet terug. Uh, ik zit er weer eens naast. Uh, sorry hoor, ze is dood. Nou ja, me niet kwalijk. Dan nee. Zo. Daar ligt dan uw dorp. Richt voor ons uit. Wie veel zaak ze? Is het toch niet zo klein als ik verwacht had? Jawel, maar de helft van de huizen staat leeg. Als ik een paar zijn broden in de hele plaats verkoop... dan mag ik mijn handen dichtknijpen. Wie is die in zijn kerk? bijna aangaan. Een begraafplaats, die is er wel. Ja, daar is nog wel wat bedrijvigheid. Hoeven ze tenminste de het dorp niet vooruit. Zijn er nog winkels? Roots is er nog. Wie? Roots. Een manetje van alles. Van drank tot garen en banten. Er... Ja, wacht eens. Ik geloof dat ik mijn vrouw daar wel eens over gehoord heb. Ja, dat zal zou... oh, wel. Als dit nest hier een burgemeester zou hebben, dan zou het Tim Roots zijn. Ja, dat, dat is zo iemand, hè. Een grote vis in een klein vijvertje, weet je. Alleen, uh, dit vijvertje is zo klein dat er niet eens water in zit. Mag je dan niet?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 Wilt u er hieruit? Dit is de zaak van Roots. Ja, is goed. Zeg, uh, bedankt hoor. Je hebt me een uh, flink aan het lopen bespaard. Huh. daar komt de grote meneer zelf. Komt zeker kijken of u wel waar voor zijn paar armatierige pennies krijgt. Bent u van plan hier te gaan wonen? Hier in het dorp? Mhm, mm ik hoop van wel. Dan worden we dus duur.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 Volgens hem bent u het enige aardige meisje hier in het dal. Het is een kletsmijker. Wat, uh, wat heeft u nog meer verteld? Niks bijzonders. Over, uh, over het dorp, natuurlijk. Alleen maar dat het hier een toer is om een uh, dozijn broden aan de man te brengen. Mm. Ah, wilt u mij nog eens inschenken als u klaar bent?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 Hallo. Heeft uw vader u een dagje vrijgegeven? Ik zie dat u een gereedschap ook al gebruikt. Ja, dat moet wat aan die deur gedaan worden. Daar zullen ze toch geen bezwaar tegen hebben? Ik bewijzen er dan een dienst mee. Waarom denkt u dat de Douwlings het huis aan u willen verkopen? Waarom denkt u van niet? Ik heb niet gezegd dat ze het niet willen. Maar je moet ze natuurlijk wel eens zien te vinden. Uw vader heeft me mooi geholpen.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 Mijn vader heeft niet die gisteren grote stadsinstelling. Maar hij zorgt er wel voor dat hij een prima barmeisje heeft. Goedem. U loopt achter. Ik sta niet voor achter de bar. Bedoelt u dat hij u ontslag heeft gegeven? Ik heb ontslag genomen. Ik heb er schoon genoeg van. En vertrekt u nu binnenkort ook naar de grote stad? Weet ik nog niet. En? Hoe gaat het hier? Oh, heel best. Ik heb vanaf die deze op de hoeven geslapen. Allebei de kamer staat in bed. Wie gaat er nou voor u zorgen? Voor mij zorgen? Ja. De boel schoonhouden, kopen, knoop aanzetten. Oh, dat doe ik allemaal zelf wel. Ik vet dat het er binnen een week uitziet als een varkensstal. Net als bij die twee. De darlings? Ja. Na de dood van zijn vrouw was die oude nergens meer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 God, ik vind, heeft zijn leven lang nooit een vriendelijk woord over zijn lippen kunnen krijgen. Zijn leven lang hier, bedoelt u? Wat? Wie weet. Misschien is hij in Boston omgetoverd in een milde oude heer. Boston? Ja, ja. Luister, ik uh, ben hier om een bepaalde reden gekomen. Het viel me al op dat er iets zakelijks in uw tred lag. Zegt u het maar. Wat zou u ervan vinden als ik de hier eens kwam verzorgen?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 Sinds wanneer veroorzaakt een man die een huishoudster neemt? Een schandaal. U kent de mensen hier beter dan ik. Misschien klopt het niet helemaal met het werk van u. En wilt u niet dat iemand erachter komt? Ik doe niet zo belachelijk. Is het belachelijk, meneer Conor? Ja. Bewijs dat dan. Neem aan. U weet wel wat u wilt, hè? Doet u het. Als u wilt. Goed dan. Fijn.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 Ben je met het ontbijt bezig? Het is zo klaar. Mooi. Morgenlucht maakt hongerig. Ja. Om oh, nog maar te wat hij de buren maakt. Als ze naar buiten kijken en nu is hij rondgesproken. voordat zij goed en wel zijn opgestaan. Hoe lang bent u eigenlijk de deur uitgegaan? Zowat hmm, half vijf, het was net licht. Oh. Heb je eigenlijk goed geslapen? Waarom niet? Een vreemd bed en zo. Oh, maakt me niks uit. Twee uur ben ik wakker geworden. Ik dacht dat ik een zwerver buiten hoorde. Oh ja? Bent u gaan kijken? Nee, ik ben maar blijven liggen. Dacht ik me wel verbeeld zou hebben. En je vindt hier praktisch geen zwervers. Nee, geloof ik ook niet. Maar u moet niet gek opkijken als er morgen eens een keer op u geschoten wordt tijdens zo'n frisse ochtendwandeling. Zijn niet niet gewend aan zondelingen zoals u? Nou, dat zou mooi zijn, ze. Doodgeschoten door een buurman die me voor een. een vos hield. Smakelijk einde aan een glanzende loopbaan. U kan ontbijten. Maakt ah, fijn. Ik zal het op uw kamer brengen? Nee, ik eet het hoeft niet. Ik, uh, ik eet hier wel in de keuken. Nee. D dit is geen plaats om te eten. Nee, iedereen in dit gezegende land eet in de keuken. Nee, u dan niet. Sla dat op. Ik, ik wil alleen maar dat u op uw kamer eet, dat is alles. Ja, maar ik wil hier eten. Nee. Maar, oh, wacht, de keuken is jouw domein. Doe je dat soms? Ik wist niet dat jij zo ouder was. soms. U mag van me denken wat u wilt...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 U laat er geen gras overgroeien, hè? Eind volgende week bent u zover dat de Dowdings het niet meer zou herkennen. Misschien kan ik ze wijsmaken dat het hun huis helemaal niet is. Dan zou ik het niet eens van ze hoeven kopen. Ja, dan zou u toe in staat zijn. Wie kan dat nou zijn? Dit uur? Je vader? Komt zijn dochter terughalen uit een poel van verderf? Dat zal hij wel laten. Wacht eens even nee, Het is waarschijnlijk die jongen van de broodwagen. Ik heb tegen hem gezegd dat hij brood mag bezorgen. Oh, komt niks van in. Ik zal die snaak gauw vertellen dat hij weg moet wezen. Enige brood dat u hier te eten krijgt, bak ik. Eigen handig. O, oh. u bent het. Um. Goedemorgen, pater. Mag ik binnenkomen, Keet? Ik wou je even spreken. U kan wel even in de keuken komen, als u wilt. Best. Hier langs. Ik hoop dat ik niet ongelegen kom op dit uur. Oude huigelaar. Keet, dat zeg je niet tegen een priester. Oude huigelaar. Je komt tenminste een beetje respect voor mijn boord hebben. Kom nou niet met die onzin aan dat je bent gekomen om mijn ziel te redden. Ik weet precies hoe de vork in de stil zit. Mijn vader heeft je natuurlijk laten roepen. En toen ben je meteen komen aanrennen. Geef het toe als je een vent bent. Ik ontken het niet, Keet. Nee, omdat je dat niet kan. Hij had het niet om zelf te komen, dus stuurt hij jou.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 Dat laat alleen maar zien hoe stom jullie zijn. Je kunt moeilijk van stom spreken als je iemand verbrokken maken waarschuwt. Nee, maar dat betekent dat je ervoor wegloopt. Ik ga er tegenin, begrijpt dan niemand van jullie dat? Maar ik zie geen enkel verband tussen bij hem inwonen en dat hij erin Dat zal ik je dan uitleggen. Laten we aannemen, alleen maar aannemen, dat hij een. Nou goed, dat hij niet is wat hij beweert.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 Daar kunnen ze dan allemaal eens over nadenken. Wakker! Wakker! Huh? Wat? wat? de god van wakker! Peter, wat, wat is er verdomme aan de hand? Hoe laat is het? Ze lopen het huis. Huh? Ze gooien eruit heen. Wie? Wat ja, dacht je? De mensen uit het dal. Op een andere manier kunnen ze weer niet uitkrijgen en proberen ze het nou, zo! Niks. Ik niks. verbeeld het me niet. Ze waren hier, ze waren kijk, kijk, hier. Kalm, ik, ik geloof je. Gooi je steden naar me aan. Rustig, rustig. Ik ga kijken. Blijf jij hier. Hey. Nee, laat me niet alleen. Ik ga alleen naar de kamer hiernaast kijken. Hier, hier, doe deze dik. Het trilt als een espenblad. Goed. Rustig, hè? ik ben zo terug. Do, doe het licht ja. niet aan, anders anderszins hier. Nee. Meneer, daar...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 Als iemand die na aan het hart ligt sterft... dan is dat niet zozeer een kwestie van proberen het te aanvaarden. Nee, je zult het wel moeten aanvaarden. Er is geen alternatief, Kate. De dood is zo onheropelijk. Ja. De dood is onheropelijk. Nou, vooruit. Laten we gaan slapen.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 Robert Zobels was roach, Pieter Groenier een broodbezorger, Paul van Gorkem een priester en Kees Broos speelde Dowling. De regie had Hiro Muller en de technische realisatie Tom Mortier en Leon Dubois.